Goede start. Joris Dubenitski met het NOS-journaal. Bij demonstratie de regering zijn twee betogers omgekomen. Ze zijn doodgeschoten door de politie, wordt van verschillende kanten gemeld. De afgelopen drie dagen werd op meerdere plaatsen in Iran tegen de regering gedemonstreerd. Berichten over demonstraties komen vooral via sociale media naar buiten. De staatsmedia van Iran besteden er weinig aandacht aan. Verspreid door het land gingen gisteravond en vannacht opnieuw auto's in vlammen op. In Utrecht ging het om zo'n 10 auto's. In Amsterdam was het drie keer raak. In het Brabantse Veen was voor de vierde nacht op rij een autobrand. De brandweer in het dorpje kreeg bij het blussen bescherming van de politie. Bij een busongeluk in Kenia zijn 36 doden gevallen. Er zijn meer dan 20 gewonden. In het midden van het land botste de bus frontaal op een vrachtwagen. De bus was op de verkeerde weghelf terechtgekomen... Zowel de chauffeur als de bijrijder van de bus zouden zijn omgekomen. In Amerika is een oplichter opgepakt. Zij hielp een bende die via valse e-mails tienduizenden dollar stal van slachtoffers. De mailtjes werden zogenaamd verstuurd door een Nigeriaanse prins die geld wilde nalaten. Mensen moesten dan alleen hun financiële gegevens doorgeven en veel mensen trapten daarin. 2017 was een goed jaar om te vliegen. Volgens het Aviation Safety Network zijn er het afgelopen jaar geen mensen omgekomen bij ongelukken met grote commerciële passagiersvliegtuigen. Met vrachtvliegtuigen, militaire toestellen en kleinere sportvliegtuigen gebeurden wel dodelijke ongelukken. Maar die worden niet meegenomen in de cijfers. Het weer. Het is de warmste oudejaarsdag sinds het begin van de metingen. In het Limburgse L was het vanochtend 13,4 graden.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw, sneeuw warmte. warmte, warmte kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu. ZFM Jazz. It's been a hot taste night. And I've been working. Like a dog It's been a hard Day's night I should be sleeping Like a lord But when I get home to you I find the things that you do Will make me feel Alright You know I work All day To get your money Buy your things yeah, And it's worth it just to hear You say Gonna give me everything. That's why I love to come home. Cause when I get you alone, you know I feel. Het is een Ik like a Lord. Maar ik kom, ik me de laatste van het jaar alweer luisteraars in de. We zijn hier vandaag met een gezellig clubje alle presentatoren van ZFM Jess present vandaag als het goed is. Peter Den Boer, Auker Beuving en natuurlijk Jeroen Sluisdam. Ja. En we hebben het niet zwaar dat u niet denkt, we hebben het zwaar. We hebben het helemaal niet zwaar. Maar het was wel een hard, hard Day's night, was het wel hoor. Everything seems to be right. Mijn uh, keus van vandaag, luisteraars, uh, is uh, ja, jazzmuziek uh, van, van, van Beatle-muziek, zeg maar. Dus, dus alles wat met, uh, met Beatles te maken heeft. Ver-jazz is, om het zomaar te zeggen, dat uh, zal ik uh, u gaan laten horen. Ik weet niet wat mijn collega's allemaal hebben meegebracht, maar ik geef eerst maar eens even het woord aan Peter... Of sorry, aan Auko Beuving. Ja, dankjewel Charles. Fijn om hier te zijn op deze laatste zondag en laatste dag van 2017. Champie, wat vliegt de tijd toch, zou ik bijna zeggen. Uh, nou, ik heb gedacht, wat zal ik er eens meenemen op deze bijzondere dag. Uh, er is één nummer wat volgens mij alle jazzmuzikanten hebben uitgevoerd. Whatever, what are you doing, New Year's Eve. Nou, dat is een beetje het centrale thema wat door mijn keuze heen leidt. En het zijn allemaal. dat zijn allemaal vocale werkjes bijna. Dus er staat van alles tussen. En uh, ja, er was ooit een dame. Laura Fiji is haar naam. Speelde in een damesclubje Centerfold. Uh, je weet wel, die altijd van die prachtige. Die prachtig aangekleed waren. Volgens mij waren ja. ze alleen uh, Lintje En de mannen dachten dan, waar is ze maar uitgekleed? Ja, ja, ja. Maar deze dame heeft ooit een. Een, een van mijn hobby's is ook kerstmuziek verzamelen. En ja. uh, daar, ik kwam bijna verklappen dat alle jazzmuzikanten. Uh, kerst Kerst-CD'tjes uh, gemaakt hebben. Maar Laura Fietje heeft ook een cd gemaakt. Ze uh, uh, heeft ze met de Kerst opgetreden. En deze kerstcd van haar... is een prachtig cd. Ik moet even op mijn lijst kijken... hoe die ook alweer heet, hoor. Want ik weet... ik heb er zoveel van die cd'tjes. Ik geloof 800... Ja. kerstcd's. Dan moet ik even kijken wat het ook alweer... van Laura heette. What are you doing, New Year's Eve, the very best time of the year? Ja. Dus dat is een beetje uit 2004 alweer. Ja, wat ga jij doen uh, vanavond, Auker? Blijf je lekker ja. thuis, of ga ik, je ga ik, naar vrienden? Ik, of, of. Mensen die 65 zijn, dan <laughs> zie je toch heel vaak gebeuren... dat uh, de kinderen allemaal uitgevlogen zijn... en die hebben allemaal hun verplichting op aus zodat ja. de oude mensen bij elkaar blijven. Ja. Dus uh, ik heb een heel klein gezelschapje van 65-plussers... en wat, wat precies gaat worden vanavond. Ik denk dat de oliebollen klaarstaan. Ik, ik maar denk gein, dat er, maar geen, uh, geen wilde parties. Deze keer. geen rotjes, geen, uh, geen, nee, geen vuurpijlen. nee, nee. nee. nee, nee, nee. Uh, inmiddels ook voor Peter Den Boer. Peter, goeiemorgen man. ja, goeiemorgen. Uh, ook van harte welkom natuurlijk in ons midden op deze laatste dag van het jaar alweer 2017. een gedenkwaardig jaar. Uh, in die zin, dat uh, ja, er is een hoop gebeurd. Er zijn ook een hoop uh, muzikanten, ons ontvallen helaas. Uh, het zijn af het allemaal popmuzikanten, of weet u iemand uit de jazzwereld? El die... de Oh, El Gero, natuurlijk. Ja. ja, Roof Garden, hè, dat prachtige ja, nummer. Ja. Misschien komt het voorbij vandaag. Ik weet niet wat onze, of wat mijn collega's allemaal op het lijstje hebben staan. Maar we gaan beginnen met een nummer wat uh, Auko Beuving heeft uitgezocht. Ja, <laughs> Laura Fiji, What are you doing New Year's Eve? Nou, iedereen heeft zo zijn eigen bezonjes, blijkt altijd maar weer. Ik wil graag uh, in de sfeer blijven. Dat wil zeggen uh, een, een uh, orkest met strijkers. En dat is uh, geworden een stuk gespeeld door Clifford Brown. Die... Uh, een hele korte carrière heeft gehad... omdat hij heel snel is overleden... nadat hij uh, op het podium was gaan staan. Een paar jaar later was hij overleden. Hij heeft een korte tijd uh, geschitterd... maar was een uh, topper. En we gaan luisteren naar Blue Moon. Ja. Thank <laughs> you. door. Wat gezellig. Ja, blue moon, een blauwe maan. Nou, hij is natuurlijk niet echt blauw. De maan is altijd nog geel als ik naar boven kijk. Trouwens nu niet te zien. gebeurt wel eens, eens overdag dat hij wel te zien is. Hé, hey, mijn microfoon die weigert dienst. Hier. Hallo, hallo. Bent, bent u er nog? Nee. Ja? Hey. Nee. Nou, nou, dan is het mijn koptelefoon die, die dienst weigert. Neem maar niet kwalijk luisteraars. De techniek, hè. Je moet ook overal opletten vandaag de dag. Uh, uh, een, een mooi nummer. Uh, Blue Moon. Uh, ben jij fan van, van de wat oudere jazz, uh, Peter? Ik ben wel een fan van de wat oudere jazz, ja. Ja. De... ja. En heb je, heb je een grote collectie daarvan? Ja, ik heb een grote collectie daarvan, <laughs> ja. ja. Hou jij uh, überhaupt van popmuziek ook? Of niet? Ik hou heel erg van popmuziek. Maar ja. uh, uh, niet maar. Ik hou erg van pop, popmuziek. Ja. Maar niet van het hele spectrum natuurlijk. Nee, oké. Okay, okay. okay, maar maar noem eens een voorbeeld. Wat, wat... Ik ben een... een, een uh, um, laat ik zeggen, ik hou wel van de popmuziek... waar nog um, over het algemeen um, Gemuziceerd wordt op uh, uh, do-instrumenten. En daarmee bedoel ik uh, ja? niet elektronica... Nee. maar uh, een drummer die slaat en een gitarist die uh, zegt ja. Heb jij toevallig de, de Analogs uh, bezig gezien? Die, die band die de Beatles... Uh, covert allemaal. Ja, fantastisch. Ja, dat, dat zijn allemaal authentieke instrumenten. Ja, ja, overal... dat nog? Ja, de, de drummer, want je had het net over een drummer. Die drummer is, is multimiljonair, schijnt het. Hij heeft een enorme grote onderneming. Ik weet niet precies wat hij doet, maar in ieder geval, hij heeft zoveel geld dat hij heeft overal uit Amerika heeft hij de authentieke instrumenten die de Beatles ook gebruikt oh, hebben, ja, vandaan ja. getrokken. Ja, en ja, dat ja. staat allemaal op het podium. Ik heb ze niet het kennen met Theater in Beverwijk gezien. Ja. Dat is ongelooflijk. Maar we hebben vandaag hebben we jazzmuziek, maar we hadden het over de Beatles. Ik heb voor de luisteraars wat beatle uh, verzameld. En uh, ik, uh, ga, ik begon met Hard Day's Night natuurlijk. Uh, maar uh, er zijn nog meer mooie jazz Beatles-stukken opgenomen. Waaronder Here Comes the Sun. En dan heb ik het over Sarah Menesco. Kamstersan, nou, dan zijn we ijwerig voor het bidden hè, voor die zon, want die wil maar niet komen. Auco, jij had ook iets, uh, uh, uh, ja, leuk nummer vind ik zelf. Ja, ja uh, leuk nummer. Eric Reed, dat is een, uh, een, een, volgens mij een Engelsman, en die heeft ook een, een kerstedatje gemaakt. Merry uh, Magic, een CD 2003. En daar wordt een, een love song opgezongen. die ik wel de moeite waard vind. After the Holidays. Oh, maar, maar, maar want ik had, ik had uh, de bel dat couldn't jingle had ik opgezocht. Oh, <laughs> ja, die mag je van mij ook draaien. Dat is een van mijn favorieten. Okay. Dat doe ik die, die, die andere daarna. Oké, okay. komt die. En dan hebben we het over Herb Albert. Hè, Herb toch? Albert. En zijn Tijuana-bras. En de nummertjes van Burt Beckerack. Oh ja, natuurlijk. Dat moeten we, ja, en Hell David waarschijnlijk, die combinatie. Dat, dat zou best eens kunnen. Ja, ja. Geweldige uh, componist... In treintje Oosterhuis ook, hè? want die heb ik een hoop van die nummers. Ja, dit, dit nummer van, de Belder, Koen en Jingle. heb ik als kerstverzamelaar heel lang naar gezocht. Ik menig platenbeurs afgestroopt, jaren <laughs> geleden, om dat te vinden. Maar tegenwoordig met die digitale toestanden. Ja. Ik heb hem uiteindelijk gevonden, hoor, in een Japanse, op een Japanse cd'tje. Dus okay. ik heb hem uiteindelijk wel in de collectie zitten. Oh, oké. Okay. Hier komt ie. Nee. Christmas leave your jingle Just like you were brand new A Christmas bell was bright is eigenlijk voorbij, maar uh, de belletjes die jingelen nog steeds... Ja, prachtig nummer, <laughs> blijf ik het vinden. Inmiddels uh, ook gearriveerd uh, Jeroen Sluisdam, en uh, daar zijn we erg blij mee. Die komt ook uh, muziek presenteren, jazzmuziek natuurlijk. Jeroen, mooi dat je er bent. Pak even een microfoon erbij. Zo. Doe ik. Ja, uh, speciale plannen vanavond? Blijf je lekker thuis? Of, ik blijf nee? thuis met, uh, met de kinderen... Het heugt zich enorm al op het vuurwerk. Oh, het vuurwerk. Ik heb al zoveel, ik heb al zoveel uh, wat dat betreft, ellende uh, op Facebook uh, voorbij zien komen als het gaat om vuurwerk. We ja, zijn ik ben zo heel, ik ben heel voorzichtig met dat. Ja. Het, uh, <laughs> het is eigenlijk mijn doel ook: om dus een hebt, beetje te leren vuurwerk af te spreken. Hey, maar je, nou te kijken alleen. <laughs> je hebt geen illegale vuurwerk. Nee, nee, nee, nee, nee en, en is dat dan siervuurwerk? Ja. Uh, ja? Ja, dat vind ik ook het mooiste eigenlijk, hoor. Ik zou, hoe kijk je er tegenaan? Als er, nou, als er nou, zeg maar, in elke stad een, een, een traditioneel, professioneel vuurwerk georganiseerd is, zou worden, zou je het niet mooier vinden? Eigenlijk is dat, ik bedoel, dan heb je, dan heb je ook echt vuurwerk, hè, over het algemeen, als het uh, professioneel wordt afgestoken. Uh, ja, dat vind ik ook heel mooi. Het ja. um, is een heel ander soort uh, traditie, dus, of een heel ander soort uiting. Ja, ja. Uh, dus dat zal wel even winnen zijn, uh, uh, yeah. maar... Uh, aan de andere kant, voor de kleine dorpjes als Zandvoort is dat waarschijnlijk niet haalbaar. <laughs> dus, uh, dat, uh... Nou, op het strand uh, hebben ze wel ruimte ervoor. Oh ja, absoluut. We He? hebben ja, schreven... zoveel weken weer. Ja, Scheveningen. Zo veel is zomer in Scheveningen altijd. Ja. ja, vuur, ja, ja, ja. ja. ja. Zeker maar weten. ik zag nog een grappig filmpje in het journaal laatst. Maar uh, onze, onze Jeroen heeft vast ook nog wel uh, jazzvuurwerk voor ons meegenomen vanmorgen. Daar gaan we het straks even over hebben met hem. Wat hij, uh, wat hij voor ons heeft uitgekozen. En, uh, maar Peter heeft eerst nog wat, Peter, toch? Ja, uh, um, Alco die uh, refereerde aan kerstplaten en platen rondom uh, oud en nieuw. En uh, ik refereer een beetje aan die tijd. Ja. Aan die periode. Dan, uh, uh, waar mensen elkaar weer opzoeken. En uh, uh, ook oude veters uh, soms beslechten. Oh jee, en, uh, dan Het familiediner. Weer, uh, <laughs> ja, het familiediner. <laughs> en uh, ik vond een prachtig nummer. Uh, mevrouw Nancy Harrow die zingt daarin. Ja. En uh, als je het orkestje hoort uh, waarmee ze starten, dan lijkt het net zo'n uh, eigenlijk wel een soort huiskameroptreden of zo'n podium in een rokerzaaltje... zaaltje. Ja. En de titel is heel te Can't We Be Friends? I thought I'd found the man of my dreams Now it seems this is how the story Gonna turn. story ends He's gonna turn me down and say Can we be friends Ja, schakel we over naar onze collega Jeroen Sluisdam. Jeroen, jij hebt een, ja. een nummer meegenomen waarvan de uitspraak... Euh, <laughs> dan struikel je over je tong. Ik heb hem helaas niet meer in beeld. Want ik heb nu het spelertje in beeld, dus ik kan niet zien wie die artiest was. Weet jij het nog uit je hoofd? Ja, een beetje wel. Ik, ja. uh, het is de artiest Miloc. Hij ja. komt uit Polen. Ja. Um, ik zat uh, te kijken welke nummers ik mee zou nemen... en toen ben ik door de nummers van het afgelopen jaar gegaan. En daar heb ik eigenlijk de mooiste van meegenomen die ik gevonden heb. De grootste verrassingen. En toen kwam ik uh, deze tegen. Het is, een, uh, het is een Poolse artiest die in de jaren negentig uh, heel groot geworden is in Polen. En het was een, uh, ja, een bijzonder, uh, bijzonder album. Ja. Zijn naam is dus Miluc. Um, de titel van het album is Asthmatic. En ja, de titel van het nummer, als je onderin het scherm kijkt... want ik kan dat zelf nu niet zien, moet je het kunnen zien... Uh, dus ik ga hem niet uitspreken, maar ik ga de vrouw naar luisteren. <laughs> Dat gaan we doen. Ashmatic, zo heet het. Kapoki. Ik weet niet of ik het goed uitsprak, maar eh, volgens mij eh, was, ik kwam het aardig in de buurt. Eh. Heel goed. <laughs> ja. ja, fantastische muziek inderdaad. Prachtig. Uh, uh, ik hou ook erg van saxofoonmuziek, dus dat uh, heb je helemaal raakgeschoten bij me. Auk, wat jij... Uh, ja, ik, uh, Peter had het al over die, die sfeer die rond de kerstdagen hangt. En uh, daar kwam ik op een cd'tje van Eric Reed met de zangeres... Uh, uh, ja. Ik weet niet eens, moeder, zo'n destijds. Cashed was Merry Magic, After the Holidays. Oh, After the Holidays. Oh, ja, ja, ik moet het eigenlijk eerst even opzoeken. Oh, <laughs> ja. hij staat op mijn stickje. Oké, okay, hij staat op je. Zal ik eerst dan maar eventjes uh, een, een Beatle nummertje nog dragen? Ja, dan doen we een Beatle uh, nummertje. Uh, ken je Marta? Marta? Ja, mijn liefje. Marta, mijn dier. <laughs> ik, ik ben niet zo'n Beatle fan. Spijt me. Dat ik zeg <laughs> okay. Maar dit is jazz. dus... Ah. Oh, dat vergoed veel. Ja, dat, dat vergoed veel. We gaan, uh, want ik, heb, ik heb alleen maar uh, jazz-Beatle-muziek uh, vanmorgen meegenomen. Maar ik heb zak ook nog wel andere dingen. Dus uh, wat dat betreft uh, komen jullie nog uh, voldoende aan je trekken. Van de White album van de Beatles Martha, My Dear uh, Auko. Wat heb jij van ons? Uh, ja, petto? Ik, ik had in petto Eric Reed. Ja. Met zangeres, uh, wat zei ik nou? Ik, uh, Paula West. Ja. Een prachtig nummer. De, de sentiment, de liefde, dat is altijd leuk. En de vraag is of de liefde ook na de vakantie, na de holidays, nog blijft bestaan. Ah, en het mooi nummer vind ik zelf. Van een kerstcd'tje Merry Magic, cd'tje uit 2003. After the Holidays. Ja. Even kijken of het ander allemaal uitstaat. Want anders krijgen we twee liedjes door elkaar. Dat moeten we niet hebben. Uh, even spieken De luisteraars moeten maar even geduld met me hebben, toch? Ja, hij komt eraan. Zo is dat. Mij betreft heerlijke, relaxe muziek... om een lekker bakje koffie bij te nuttige luisteraars op de laatste dag van het jaar. Misschien heeft u wel uitgeslapen... en misschien uh, heeft u net afgestemd op CFM Zandvoort... en dan luistert u als altijd naar uh, twee uur lang CFM Jazz... en dit keer een hele bijzondere uitzending... want al mijn collega's zijn hier... die uh, afzonderlijk uh, om de week uh, allemaal hun eigen, programma, hun eigen jazzprogramma... voor u uh, neerzetten en daar uh, ben ik heel erg blij mee... AUCO uh, had de laatste keuze met het laatste nummer. Wat was dat ook weer precies, AUCO? Eric Reed, pianist. En een zang van. Uh, ja, dat ben ik alweer vergeten. Dat is heel triest, maar dat was. Uh, ik dacht dat ik Paula West gezegd had. Oké. Okay. Peter. Ja, dat was een liefdesgeschiedenis. Ja. En daar ga ik op voorborduren met een uh, puur Nederlandse uh, bezetting. Chris Monen op de gitaar, Eric Robaert op de bas, Marcel Seriersen. Drums. Mijn favoriete drummer is dat. Uh, ik zal je vertellen waarom. Omdat hij dus in staat is om zowel links als rechtshandig te spelen. Dat is ongelooflijk. Die man die kan gewoon uh, wat de meeste drummers rechts doen. Als ze rechtshandig zijn, kan hij ook links. En, en dat maakt hem zo onafhankelijk op dat slagwerk. Dat hij de meest krankzinnige ritmes uh, neerzet. Dus on... ja. <laughs> en uh, voor de luisteraar, 50% van de presentatoren hier aanwezig... Is drummer, maar allebei. <laughs> maar, maar die 50% kan toch niet links en rechts eh, omdraaien. <laughs> <laughs> maar goed, Marcel Series, er was Jan Menu op de tenorzaak. En Lils McIntosh natuurlijk zingt. En het is een uh, standard: The Man I Love. be big and strong that man I love and when he comes my way I do my best to make him stay he'll look at me and smile I understand and in a little while he'll take my hand and though it seems absurd I know Both won't say a word Maybe I'll meet them Sunday Maybe Monday Maybe not Still I'm sure I'll never roam, who would, would you? We luisterde naar Niels McIntosh. Het volgende nummer wat we klaar hebben liggen is van Chad Baker. Ik kwam dit jaar een prachtige album van hem tegen. En daarvan ga ik het nummer draaien, Leaving. Deze heerlijke, relaxte muziek uitgezocht door onze collega Jeroen Sluisdam. Eh, sluit het eerste uur af, luisteraars van ZFM Jazz. We zijn nog een vol uur bij u straks. We hebben nog veel meer repertoire voor u meegebracht. Dus blijf vooral luisteren naar ZFM Zandvoort. En geniet van de heerlijke jazzmuziek. Tot straks allemaal. Tot na het nieuws.